Christian Bonebakker met het NOS journaal Het Metropoolorkest blijft verzekerd van subsidie van het Rijk. Minister Bussemaker trekt ruim 18 miljoen euro extra uit voor het cultuurbeleid. Na een advies van de Raad voor Cultuur. Daardoor krijgt het Metropoolorkest ook na 2017 geld van de overheid. Ook het Tropenmuseum kan open blijven. De AK-partij van de Turkse president Erdogan is de absolute meerderheid in het parlement kwijtgeraakt. De partij zal voor het eerst sinds 2002 een coalitie moeten vormen. Maar dat kan nog lastig worden. De pro-Koerdische HDP, die dankzij stemmen van veel niet-Koerden voor het eerst de kiesdrempel haalde, wil niet met de AK-partij samenwerken. Ook de andere twee oppositiepartijen in Turkije lijken geen coalitie te willen vormen. Champignonkwekers worden minder vaak betrapt op misstanden... zoals uitbuiting van personeel en het ontduiken van de belasting. Maar bij controles is gebleken dat toch nog altijd... in 20% van de gevallen er zaken mis zijn. Sommige overtreders zijn erg hardnekkig. Ze zijn onder een andere naam verder gegaan... of hebben via buitenlandse bedrijven werknemers in dienst genomen. In het stadje Waco in Texas hebben enkele honderden motorrijders... zich verzameld voor het gerechtsgebouw. Ze protesteren tegen het vasthouden van zo'n 100 motorrijders die drie weken geleden betrokken waren bij een massale schietpartij tussen rivaliserende bendes. Daarbij kwamen negen mensen om het leven en vielen achttien gewonden. In Zuid-Korea is een zesde patiënt overleden aan het MERS-virus, meldt het Britse persbureau Reuters. Ook het aantal besmettingen neemt verder toe. Er zijn 23 nieuwe gevallen bekend waarmee het aantal MERS-besmettingen in Zuid-Korea op 87 komt. In Hogeveen in Drenthe is een meisje van acht van een flat gevallen en overleden. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Rond half twee ging de politie naar de flat nadat er een melding was binnengekomen van zelfdoding. De moeder van het meisje is na onderzoek aangehouden en meegenomen naar het bureau. Het weer: eerst veel zon, later vandaag meer bewolking, maar het blijft droog en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen het knooppunt Prins Klausplein en het Kleinpolderplein, 13 kilometer. De vertraging is een half uur. Er staat nog steeds een vrachtwagen met een klapband. De rechterreis ook is dicht. Je kan omrijden via Gouda. Dan moet je bij Gouda wel even de A12 verlaten. En dan daar keren en daar de A20 richting Rotterdam kiezen. A15 naar Europoort. Tussen het knooppunt Vaanplein en de Tunnel 9 kilometer.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live met. met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 verloor de SV Zandvoort met 3-1. En vandaag krijgen ze dan de revanche voor eventuele promotie. En daar is voor ons aanwezig uh, Joop van Es. Dus tien over half drie gaan we voor het eerst schakelen... met Joop van Es van Diesten. Voor ons aanwezig tijdens de uh, voetbaltopper uh, SV Zandvoort tegen EVC. Verder hebben we natuurlijk sport kort, pit report, de Volvo Ocean Race update... want die begint vandaag weer met een import race. En dan hebben we het in Lissabon, eh, alvorens ze dus dan koers zetten morgen richting Göteborg. En ze zullen in Den Haag nog een pitstop maken. En wellicht dat ZFM daar voor u bij aanwezig is.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 de Jutters Kofferbak Markt Verkoop. Ja. <laughs> Aan het uh, gasthuisplein en dat allemaal voor het goede doel, de Kenia Classic. Dus ga hem en de andere verkopers daar even bezoeken. Gezelligheid in het centrum van Sanford en ook heel veel lekkere, zonnige muziek vandaag op de radio bij CFM. Waaronder deze van Maxi Priest. Here is The Wild World my heart to leave baby I'm green van Mexico Priest en de Dat denken we nog even terug aan gisteren. Die o oh, zo'n mooie warme dag, hè? 30-plus graden. En ik zei nog 25-plus tegen Lex. Weet je wel? Ja, Toen zei hij. Nah, geen 25-plus, hoor. Nou, het werd wel ik like 25-plus. Iedereen uh, in Nederland lag plat. En iedereen uh, lag lekker op het strand. Heerlijk genieten van het mooie zonnige weer. En daarna rap naar huis natuurlijk. Hè? In de namiddag, 10 kilometer file hier in Salford. Ja, allemaal gingen we naar het strand...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 Door...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 Som gewet ook Albert Jan? Of was gewoon zomaar van ja of nee? Nee, dat biertje bij tijdens werk oké Nee, oké, die heb je verdiend. Wat lekker verloren en hij is gearriveerd in de studio sedanal. Ik hem om half drie met het CFM weerbericht voor de komende dagen.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 So yeah. zomaar is zoals we al begonnen bij CFM Albert Jan hoi, hè? ja ja ja ja en het gaat nog stemmen op dat we geen nee, hebben. nee precies de sterry IMC's en uh, lasting music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 gebruikt het college uiteraard bij haar verdere besluitvorming over dit onderwerp. Nogmaals, de gemeente begroet u graag op 11 juni om 8 uur... in de raadzaal, ingang Bordes, van het gemeentehuis. De koffie en thee staan klaar. Het college en burgemeesters en wethouders... nogmaals, nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn... op aanstaande donderdag 11 juni om 8 uur in het gemeentehuis. Nog een koekje erbij, of niet? Vast wel. Vast wel. Oké. 11 juni aanstaande dus hier in Zandvoort...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 Margaritas, watch me on blue lights Listen to the Moriarty play at midnight Are you with me? Are you with me? Van CFM Lex van der Hoorn. Margarita's me, Are you with me. To Ja, die Lex had ik eigenlijk wel op strand van. Nou, daar hebben we het zo meteen wel even van. Ja, Lex, goedemiddag. Welkom in de studio. Goedemiddag Rob. Goedemiddag, ja, vanuit uh, de studio. Maar gisteren zijn ze toch wel op strand, of ja, niet? Ja, zeker, zeker. Want wat een dag hè, gisteren. Het was uh, echt. Uh... Heet. Ja, het is gelijk aan jou te Heet. zien. Je krijgt gelijk een bruine kleur. Ja, een dagje strand en het is gebeurd. Ja, het is gebeurd. Geheerd. Of ik twee ja. weken met vakantie ben geweest. Ja. Ja. Ja. ja. Dus dat was een goedkope vakantie. Maar uh, die temperatuur gisteren... Ja. Nou, dat dat er over alle verwachtingen. Het is, ook, het is ook of het een of het andere. Ja. Ik had vorige week had ik dus, uh, verwacht... Dat is dan een week geleden. Uh, ja. Uh, rond 25 graden. Nou, daar waren we dan ook al blij mee geweest. Nou, de, de, de, er is een thermometer, een, een, een, een meting geweest in Zandvoort. Een 32,5 graden. Extreem. Extreem. Zo. Maar, maar, maar de maximumtemperatuur ooit gemeten in Nederland, die is 38 graden. En dat is uh, in in Limburg. ik dacht dat het in Limburg ligt. Daar is ooit uh, 38 graden geweest. En dat is het, uh, echt het maximum. En dat halen we hier aan de kust, natuurlijk, nooit met het zeewater voor de deur. Hè? Nee, maar, maar het is toch relatief te, qua temperatuurverschil weinig. Ja, ja, maar het is in het hele land zo warm geweest. En, en omdat, het, omdat het een, een Oost-Zuidoostenwind -Oost -Oost was. komt die warme lucht ook richting Zandvoort. En vandaag hebben we dus een Westenwind. Die komt over zee. En dan ja, is het een stuk koeler natuurlijk, hè? De temperatuur vandaag die komt uit op uh, maximaal 16 graden. En er staat een, uh, een dikke windkracht 4. En de wind die is dus tussen west en zuidwest. Maar het blijft gewoon zonnig hoor vandaag. Ja, het ziet er mooi uit. Ja, Toch? het is hartstikke goed. Hartstikke goed weer. Ik ga straks een, een stukje fietsen. Ja. ja echt Nog veel. bruiner worden. Nog? Nou, daar word je <lacht> niet zo graag van hoor. <lacht> nou, dan gaan we naar de morgen. Naar morgen.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 Dan is het uh, meest bewolkt. Er staat een matige noordoostenwind. En de temperatuur komt dan uit. Omdat de zon er niet bij komt. En de wind uit het noorden komt. 13 graden. Het Ja. <lacht> maar, maar als Lex het vertelt, dan klinkt het alsof het een mooi weer wordt. <lacht> ja, en uh, de verdere vooruitzichten. De komende dagen is het dus uh, vrij veel zon. Met uh, gematigde temperaturen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 Dat valt me ook weer tegen. Dan gaat de EVC, komt in de straf, is wel interessant. gaat de straf voorzet. Helemaal vrij, helemaal vrij. Op de lat, op de lat. En weer gefot de straf yeah! voor.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 dat ze uh, gewoon dit, uh, ja, de, de, de het kennis in huis hebben. Dat hij hoe je moet gedragen tegen een dame. Uh, en daar hou ik het maar op. Piet heeft de bal weer in het spel gebracht. Dus aan de linkerkant van het veld is het uh, Petri Koper. Petri Koper die kan een heel, heleboel meters maken. Hij is nog steeds met die, met die bal aan de voet. Hij speelt nu helemaal aan de rechterkant. Die staat er vrij? Daar staat vrij. Ronald Kalis. Kalis kan die bal heel makkelijk aannemen. Hij heeft er alle tijd voor. En gaan, gaan we open. Help. ...over de helft heen, wordt ingepaast en wordt teruggepast. Uh, maar Santos is nu de bal kwijt, EVC, in de aanval. En uh, er wordt teruggepast, de bal gaat over de zijlijn, Santos mag gaan gooien. We spelen in de tiende minuut, de Zandvoort van 7-0... ...in de verschrikkelijk belangrijke wedstrijd tussen Santos en EVC. Dankjewel, Fres. in zometeen even voor drie uur komen we weer bij je terug. Oh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 ik dacht en keek en dacht waarom.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 Oké, okay, we blijven volgen, maar zo dadelijk gaan we eerst even contact zoeken met Joop van Is. Jacqueline Golvaart en Make More Sound. We gaan weer naar het Duitsersveld. Nee Japres. want Jap, je, hebt, je hebt een doelpunt. Ja, inderdaad, maar niet verzond wordt. Boe, daar was ik al bang voor. Met andere woorden, ik heb het doelpunt voor EVC. Een verschrikkelijk mooie avond, moet ik echt zeggen. Dat moet ik ze echt uh, toekennen. Uh, over 4, 5, 5 en een prachtige paas. En daar kon uh, keeper Jonge Jan niet meer bij komen. Tussen zijn uh, vingers en de paal zat precies genoeg ruimte om de bal door te laten. Dus EVC leidt nu met 1-0. En dat betekent dat Zandvoort minimaal uh, toch een paar doelpunten moet maken. Zeker uh, drie. En uh, ja, liefst dan vier om in één keer door te gaan. Maar ja, dat is afwachten. Natuurlijk. Op dit moment nog Stand voor de vrije schot nemen. Een beetje aan de rand van het stadsopgebied van EVC. Dan komt die bal en die wordt weggekopt door EVC. Wordt weggeruimd helemaal en gaat overgenomen worden zelfs de EVC. En die gaat nu over de zijlijn. Nee, niet over de zijlijn. Er wordt niet gevlacht in ieder geval laat ik het zo zeggen. En EVC is in balbezit. Gaat weer die hele snel spits, die komt er weer in de aan. Helemaal alleen. En die gaat daar scoren. Gaat die scoren? Nee. Oh.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 Dat we hebben ze alle tijd voor. Natuurlijk hebben ze alle tijd. Want ze staan dik voor te, tegenover tegen van Zandvoort, dat eigenlijk graag weer in die tweede... <coughs> Pardon, tweede klasse wil komen. Dan gaat die bal komen. Richting, de penalty Stip. Die wordt dan gekopt en overgekopt. En de Zandvoort kan die bal gaan nemen. En dat doet dan Arnold Jongen. Die gaat zelfs hardlopen die bal pakken. Want ja, Zandvoort, dat wil graag natuurlijk voor de rust nog even. Is dus in ieder geval gelijk, misschien zelfs wel voorkomen. Gaat die bal komen? Nee, hij ja, komt hij aan. Naar Patrick Koper. Patrick Koper. Gaat die bal meenemen. Er zit geen tempo in het spel van Zandvoort En dat, dat merk je gewoon. Dus ze blijven achterin rondbreien. En dan is het weer breed kaasen naar Billy Vissen. Billy terug naar Koper. Uh, Koper weer terug naar vissen. En ja, ze gaat het hele tijd eigenlijk al. En weer terug naar Koper. Er is geen beweging voorin. Er is geen beweging achterin. Er zit de zieling in op dit moment. En er komt dan komt uiteindelijk een dieve pool. Maar Jeffrey Dikker. Die hebben een paar keer toch wel redelijke kans heeft gehad, maar nog niet uh, doeltreffend, want anders hadden jullie het al gehoord. Gaat die pingelen, komt die bal voor. Kan dat de bal, uh, ja, kan koppen. Jan Zonneveld kan er koppen, maar die kopt een metertje naast. Helaas is het niet anders. Uh, 22e minuut, nog steeds uh, is het uh, EVC dat gaat leiden. En geen haast heeft om die bal in te gaan nemen. De keeper die doet het op zijn gemak. Laten we maar terug gaan naar de studio, dan kunnen we na het uh, drie uur of, nog even terugkomen hier naar het zelf.